8 uur Jeroen van Kam met het Sennowes journaal. De KNVB noemt de geplande politieacties tijdens de eerste speelronde van de Eredivisie... een treffer recht in het hart van de sport. De Nederlandse politiebond wil bij de start van het nieuwe voetbalseizoen... over anderhalve week opnieuw actie voeren voor een betere CAO. Het idee is om bij de wedstrijden geen agenten in te zetten. Volgens de vakbond is het dan aan de burgemeesters om af te wegen... of het verantwoord is een wedstrijd te laten doorgaan. De KNVB noemt het doodzonde dat het competitieprogramma... overhoop dreigt te worden gehaald door de acties. Bij de Gay Pride in Jeruzalem zijn zes deelnemers neergestoken. Twee van hen zijn zwaar gewond, zeggen de Israëlische hulpdiensten. Op foto's is te zien dat de vermoedelijke dader, een ultra-orthodoxe jood, in de boeien wordt geslagen. Het zou gaan om de man die tien jaar geleden op de Israëlische Gay Pride eenzelfde aanval uitvoerde. Hij werd onlangs vrijgelaten. Ondanks de partij gaat de parade door. Onze strijd voor gelijkheid wordt hier alleen maar sterker van, zegt de organisatie. De Europese Commissie betreurt het dat de Veiligheidsraad niet heeft ingestemd met het opzetten van een VN-tribunaal dat de daders van de ramp met vlucht MH17 moet berechten. Rusland sprak gisteravond zijn veto uit. Volgens het Kremlin willen de voorstanders er een politieke zaak van maken. Eerder noemde minister Koenders het Russische veto onbegrijpelijk. Premier Rutte zei dat Nederland andere opties gaat uitwerken om ervoor te zorgen dat de daders van de ramp met MH17 gestraft worden. In de haven van Rotterdam is vorige week 30 ton illegaal vuurwerk in beslag genomen. Volgens het OM en de inspectie zat er in twee containers bij elkaar 30.000 kilo aan rotjes met flitspoeder. Het vuurwerk was bestemd voor een Tsjechische importeur. Eind vorige maand werd nog 40 ton illegaal vuurwerk in de haven van Rotterdam in beslag genomen. Bestemd voor hetzelfde bedrijf. Het weer, het klaart verderop. Vannacht is het koud met minimaal rond een graad of 7. Morgen zonnige periode en droog bij 16 tot 20 graden. Zaterdag en zondag is het ook droog en schijnt de zon volop. Het wordt dan 20 tot 25 graden. Dit was het. Zandvoort heeft het. En jij beleeft het. Zon. Zon. zon. Zee. Zandvoort. zomerhit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 I'm En zo beginnen we dan nog eens. Uh, terwijl we ook uh, eventjes uh, links en rechts uh, kijken of we de storm uh, een beetje doorstaan hebben. Zorgelijke blik uh, even naar buiten. Maar uh, volgens mij schijnt het allemaal weer te functioneren. Want als het allemaal uh, goed gaat, moeten we zaterdag gewoon weer ergens uh, van een, een of ander hotel uh, ter plaatse komen. Het zandwoord heet Hotel Hoogland. Nou, dat het Hoogland was, afgelopen. Wat was het? Maandag, dinsdag. Wanneer hadden we die storm, Marcus? Uh, hadden we dat? Die, die hadden we toch wel? Nee, uh, dus dat was zaterdag. Was toch? Zaterdag, zaterdag, ja. zaterdag was de stormdag. Zaterdag was de stormdag. En uh, ja. dus moesten de stormballen worden gehezen. En uh, weet ik allemaal uh, meer voor Flauwekul. Uh, ja, maar we hebben het hier niet helemaal uh, zonder schade overleefd uh, denk ik. Dat zeg ik net. Dus uh, vandaar. Dus uh, het, wordt nog, uh, het wordt nog spannend uh, wat, uh, wat dat er gaat. Dus. Uh, het goed, in. het zou best kunnen zijn dat Don de Grebber en Gerry uh, Rutte bijvoorbeeld hier zaterdag moeten gaan zitten. Nee, Hoogland komt nog wel goed. Ja? Hoogland hebben we net getest en hij is nu onderweg naar de volgende locatie. Oké, okay, en. De volgende locatie. Dus we hebben nog een uh, razende reporter. Kijken of we of ja. hem, uh, er even uit. Uh, of we kunnen. Ik heb het Gaat gewoon even doen. Het is dus een beetje een leuke avond. O, avond als, voor hij, deze... als hij straks leuk op het strand staat. Ja, vind ik wel een goed idee. Ik wil wel even uh, de, de haren door. Of wat is het? De, de, de wind door die microfoon heen horen gaan van Sander ja. Doudij. Dus. Uh, eens kijken of het, uh, of het lukt. Dus, uh, dus wat dat gaat uh, helemaal goed. Uh, vanavond hebben wij ook live muziek. Ja, zekers. En uh, hij is uh, uh, ja, uh, alles een keer eerder geweest. Toen met uh, Pascal is hij uh, toen geweest. Maar nu is hij uh, vanavond weer helemaal solo. Ik heb het over Tony Sprok. Dus uh, die uh, gaat uh, vanavond uh, sowieso weer een, een aantal nummers uh, laten horen. Neem maar aan ook uh, nieuw materiaal toch? Of, uh, ja, ja oké. Okay, nee, dat is, dat is helemaal goed. Dus uh, wat dat er gaat, uh, gaan, we zo, uh, gaan we zo eens even kijken of we, of we daar ook wat aan kunnen doen. We begonnen dus met Nexoshape. Ik kreeg een mail uh, van, uh, van de mannen. Ze zijn weer uh, bezig. Um, precies uh, de info uh, ben ik even kwijt. Maar uh, ga maar even kijken bij, uh, bij de Facebookpagina van, uh, van de heren van, uh, van, van Nexoshape. Je hoorde net Trees. Uh, komt van dat uh, mooie album, uh, tweede mooie album Electric Sky. Daar is het van afkomstig. En ik denk dat er iets uh, uh, te maken heeft met... Kleine settings, en weet ik allemaal wat. Dat is een beetje de strekking van het verhaal wat ik wat ik begrepen heb. Dus dat moet je maar even in de gaten houden. Electro uh, zal ook een beetje um, toch wel uh, wat, wat een, uh, een draad hebben in deze uitzending. Dit is niet helemaal Electro. Maar als je bedenkt dat uh, naast Oliver Price, want dat is uh, een van de van de mensen, Ziet ook. Ja, ja, Jerusa van Lid hierachter. Dus, nou, en als ze uh, die zich uh, ermee gaat bemoeien, dan weet je dus nou, bijna wel zeker dat het wel goed moet zijn. En dit is denk ik wel een beetje een uh, goede zomerhit die ook wel bij CFM in het uh, rijtje zou kunnen passen. Hier is Sweet Like Summer. Your hand and mine, we're we got no destination, the sun in our face, and we don't need a plan. you see, rippling through the waves Leuk is dat Valentijn Kral van uh, Only in Japan uh, vandaag uh, zeer stellend is uh, geworden. Dus uh, daarom uh, draaien we hem ook. We hadden hem al uh, veel eerder, want uh, we hebben dit uh, werkje via eigenlijk onze grote vriend Marnix Dorrestein uh, uh, gekregen. Dus uh, het is uh, binnengekomen en dus draaien we hem ook. Al een tijdje gedragen, maar als je dan al zo als een komeet uh, wordt opgepikt door 3FM, dan uh, moet je het wel heel goed uh, gedaan hebben. Daarvoor Sweet Like Summer van North Sea, zoals uh, ze zich uh, noemen, en daar zitten Oliver Price en Jeruza achter, dus uh, ook daar uh, hoor je dus al heel duidelijk dat uh, deze muziek uh, wel binnenkort ook op de landelijke radio's uh, te horen zijn. Uh, wij zijn gewoon wat dat betreft. Heel erg vlug. Of dat ook uh, geldt voor uh, dit liedje. Trouwens over Blinded uh, gesproken. Kan ik even een mooi bruggetje slaan. Want uh, Blinded uh, was uh, of is ooit door iemand uh, uitgebracht. In een heel andere vorm. Dat is gewoon een eigen liedje. En dat is Fabiana Dammers. Maar zij heeft ook een heel mooi nummer geschreven. Uh, en dat is al uh, meer dan acht jaar oud. En dat is dit nummer geworden. Hush, it is Starfall and dreams pass by Petticoats of a chest. Mazes of colors and despair verhalen, een straat vol met mensen die denken en doen, die durven te dromen. Particier. Gerookt, eindeloos geboomd over de onzin van het leven. Nachtenlang gegeten, gedanst, gevrije en geraakt. mezelf en de wereld vergeven. Waar ik twee en drie oogachtig de hele wereld heb ontmoet, mijn straat vernieuwt zich keer op keer.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 Waar ik borrel en bruis De voorspraat, mijn dorp Hier ben ik thuis met je heuvelig mooi Dat door Venus bedoelt Het bloed in je grachten Dat je hartje verkoopt Utrecht, mijn stad Waar ik borrel en bruis De voorspraat, mijn dorp De Voorstraat voor de nacht ontwaakt. De Voorstraat. En hij werd bezongen door Jan van Piekeren. Maar dat doet het niet alleen. Want hij heeft ook de hulp van Lars Heurks, Hans Boosman en Johan Fransen. Het leuke is dat ze... Nou, iets meer dan een maand... Dan zullen ze hier hun acte de présence gaan geven na het uh, eerste avontuur uh, wat, uh, wat ze eerst hebben gedaan. Uh, maar ze, dan gaan ze nu dus ook echt live spelen. Dus wat, uh, wat dat er gaat, in september komen ze hier uh, wat uh, nummers uh, spelen. Uh, daarvoor hoorde je Fabiana Damers met uh, The Milkwood, uh, gaat over het uh, verhaal van Dylan Thomas... wat hij bewerkt heeft uh, voor, een, uh, ja, voor de BBC als hoorspel. Is ook uitgevoerd door Richard Burton. Ik heb zelf nog, uh, nog niet zo lang geleden een blog over geschreven... over dat uh, verhaal, hoe, uh, hoe of wat... En uh, als je de Dammers en Richard uh, Burton in één adem noemt... dan moet er toch wel iets bijzonders aan de hand zijn. Uh, het heeft ook uh, te maken met de manier waarop uh, ze het liedje bewerkt heeft. Afijn, dat hele verhaal dat staat dus uh, op de website. En buiten dat, uh, het liedje is inhoudelijk, denk ik ook nu... Uh, wel heel erg uh, treffend in het tijdsbeeld. Dat is het nog steeds. Dus uh, het uh, zou zomaar, zoals ik al zei, uh, een hit kunnen worden. Of tenminste in ieder geval uh, wat meer bekendheid uh, kunnen krijgen. Ik geloof in dat liedje in ieder geval. Uh, we gaan weer verder, want uh, zij komt ook. En zij is Southbound. En ze komt uit uh, Rotterdam. En dat is... Uh, ja, ze heeft uh, Open Water heeft ze afgeleverd. 17 september. Dan zal Southbound hier uh, wat, uh, wat laten horen. En ze zijn op zoek naar, uh, naar plekken voor huiskamerconcerten. Dus uh, mocht je uh, interesse hebben, dan kun je daar uh, zeker op, uh, op intekenen. Hier is Poisoners. En ik uh, heb uh, begrepen dat er uh, iemand jarig is geweest. En wat wilde hij voor zijn uh, verjaardag hebben? Nou, een opleiding tot cameraman. Nou, en dat uh, is Sander uh, wel uh, geworden, geloof ik, uh, vandaag. Ja, hij zit nog. <laughs> hij zit te lachen. Ja. Een opleiding tot cameraman, ja, je ziet er goed voor Sander, dus wat dat er gaat, gaat het helemaal goed komen. Um, ik zou je graag willen uitnodigen om uh, daar uh, plaats te gaan nemen, want uh, ja, het is uh, inmiddels half negen. Uh, en uh, we hebben wel het een en ander al uh, uit te lopen proberen, dus uh, we gaan uh, beginnen. Um, dan ga ik ook even het schuifje overzetten, want dat lijkt me dan wel heel erg uh, fijn om dat ook uh, te doen. Tony, goedenavond. Ja, goedenavond. Ja, want uh, het, uh, je bent, uh, je bent uh, nu voor de derde keer hier, geloof ik. Uh, hier, uh, de nou, voor mijn vierde of vijfde zelfs. Uh, oh, allemaal verschillende het is, dingen ook. Het, is, het is ook niet bij te houden in ieder geval. <laughs> Ik neem aan, je hebt wel weer wat, wat nieuwe dingetjes wat je uit wil proberen, denk ik. Nou. Ja, zeker. Ja, ik ja. ben bezig met mijn EP op te nemen. Die is bijna klaar. Ja. En 1 september is daar de presentatie van in oh. het patronaat. Ah, kijk aan. En dat dus tevens mijn eindexamen ook trouwens voor mijn consultorium dingetje. En, uh, uh, ja ik heb uh, eigenlijk zijn de nummers uh, nou ja de eentje is wel echt de twee zijn echt recent yeah. en de andere drie uh, die waren al wat ouder maar die zijn wel weer wat vernieuwd zeg maar wat, uh, oh je hebt uh, wat uh, wat ja, anders. Uh, wat meer, uh, dus we zijn we zijn wel heel erg nieuwsgierig uh, naar die drie die je dan uh, dus op een andere manier uh, gaat uh, bewerken dus Lijkt me wel leuk. Oké. Okay. Nou, welke uh, twee nummers uh, ga je ons uh, laten horen uh, nou, om mee uh, te de, beginnen? De eerste die, uh, die heet Ste. Stay. stay. En, uh, dat is eigenlijk de oudste. Ja. Maar die uh, is ook weer helemaal anders geworden in plaats van wat ik uh, eerst had. Dus, uh... Nou, daar komt ie. Hier nou. is uh, Tony Sprok. Met Ste. The sun to come my way Oh, I'm starting to feel sad And otherwise so bad Because I need some What I should, what should I do When she looks right through me Standing there with her pretty eyes She looks right through me Baby, please stay on my side your eyes and tell me what you see. Is it something that makes you feel free? Maybe it's just a figment of your imagination and it's too far away. Or does it make you stay? standing there with your pretty eyes you look right through me baby please stay on my side Dat is, dat is heel wat anders. Er zit inderdaad veel meer vaart in, in dit liedje. Dus uh, je bent wel, uh, je bent wel uh, driftig bezig geweest op het conservatorium. Uh, ja. uh, heeft, uh, heeft de docent, of beter gezegd, ja de docent, hè, want dat is de conservatorium in Haarlem, toch? Ja, ja, in Holland. Uh, hangt een hele aparte sfeer ook, geloof ik. Nou ja, goed, kijk, het is een, uh, als je het vergelijkt met bijvoorbeeld in Amsterdam of in Rotterdam is, uh, is het veel concreter. Zeg maar ja. Amsterdam en Rotterdam is veel meer met creativiteit bezig. Ja. Dus in de zin van meer eigen nummers schrijven en dat soort gekkigheid. Ja. En uh, in Haarlem ben je veel meer bezig met sessiewerk. Hebben dus meer achter artiesten spelen, studiowerk en dat ja. soort uh, ja. dingen. En dus je leert veel meer, uh, ja, veel breder te worden zeg maar, op je instrument. Ja. Eh, uh, ja, daarbuiten, je krijgt wel een vak, dat heet Songwriting dan, uh, krijg je dan anderhalf jaar. En voor de rest, uh, ja, ik ben, ik ben met iemand anders, Henry uh, Meijer heet die man, die, uh, ja. die ben ik dan mee gaan schrijven, met ze gaan afschrijven. Ze ja. hebben me wat tips gegeven. Ja. En samen met hem heb ik eigenlijk die hele EP uh, helemaal opnieuw vorm gegeven, eigenlijk. Want dat is inderdaad wel te horen. Dat ja. is, dat, het is nu al eigenlijk, hè? Is, ik denk, hé, hey, uh, ja, het is je bent echt meer uh, uh, volwassener geworden ja, dan wat het ja, was. Ja, ja, ja, het, we, we vonden al dat je, hè, toen je hier met, uh, met Bernard hier uh, bezig was, <lacht> vonden we dat, er al, uh, dat het al, uh, al, al klonk als een klok. En uh, dat was alweer twee jaar terug. Ja, dat is twee jaar terug. Ja, vier, vier, keer, ja. 24 juni 2013, dus ja. zo uh, lang is het alweer geleden. Maar goed, uh, nu kan je het uh, verschil ook inderdaad uh, dus we zijn heel nieuwsgierig. Het tweede nummer van jou, het, uh, het tweede nummer. Uh, kijk, ik ga niet mijn hele EP spelen vandaag. Nee, nee, nee dat maakt niet uit. Uh, dus dan ik, ga je ik toch heb even een koffertje klaarleggen. Ik denk dat de meeste mensen die, uh, die kennen dit denk ik niet. Maar uh, op een gegeven moment... Je hebt Asaf Avidan. Dat is een songwriter uit uh, Israël vandaan. Ja. En die heb op een gegeven moment is daar een, een remix van gemaakt door Wankel Mood. Dat is een DJ dan uh, volgens mij ook uit Nederland. En dat uh, heette dan One Day, maar het origineel heette Reckoning Song. Ja. En ik heb daar zelf een, een, een, nog een even iets ander dingetje van gemaakt: uh, en, uh, Dus de Reckoning Song van Asaf Avidan. Laat me doen.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 I thought that I was so sure, but rich man can't imagine poor Oh yeah, one day baby we'll be old, oh baby we'll be old And think of all the stories that we could have told Oh yeah, one day baby we'll be old, oh baby we'll be old And think of all the stories that we could have told you keep doing all the things they do You never really think it true like I think you're not true And the founding fathers of our plane that's stuck in heavy clouds of rain Oh yeah one day baby,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 Stories that we could have told. Applaus. Applaus. Mooie cover in ieder geval. Van uh, deze Israëlische singer-songwriter. waar je het over had. Weinig mensen, denk ik, dat die het kennen. Denk het ook, ja. Denk het ook. Dus uh, ik zou, als ik jou was. Uh, <clears throat> toch eens zou kijken of je meer van dit soort. Onbekende juweeltjes... Uh, op de Tony Sprokwijzer dan uh, zou kunnen, kunnen laten horen. Want je hebt er ook uh, wel. Ja, ik vind het. Uh... Maak dat nummer heel eigen in ieder geval. Oké, okay, geeft denk je wel. Ja, dus uh, we gaan zo uh, nog even verder. Uh, eerst even één liedje. En uh, dan uh, gaan we je nog een keer uitnodigen voor één liedje eventjes. Okay. Want uh, ja, je zei al, EP, helemaal wegspelen. Dat gaan we natuurlijk niet doen. We moeten wel iets spannends uh, gaan beleven. Dus eerst nog één nummer. En dan uh, mogen de mannen dus niet helemaal weglopen hierop. Want, uh, want dan moet ik weer uh, in keukens gaan, uh, gaan lopen roepen. En daar heb ik niet zoveel, uh, zoveel zin in. Dus uh, dat uh, zou dadelijk. Maar eerst uh, Stephanie June en... X en dat nummer dat heet the circle in me geen verbazing uh, zijn dat wij dus uh, ruimschoots de Electro weer eens uh, oppoetsen en uh, een aandacht besteden. En dat uh, doen we dan ook met deze van Stephanie June en X, Circle With Me. Um, nou, hij heeft uh, weer plaatsgenomen. Tony sprok. Um, wanneer uh, was ook alweer de EP-presentatie, uh, Tony? Uh, uh, 1 september. 1 september. Dat is op een uh, dinsdag, heb je me verteld. Dus... Dus mensen, uh, wil je dus een, een, een man uh, zien spelen die, uh, ja, toch, uh, waarvan ik denk... nou, hij gaat het uh, best nog wel wat in, uh, in kleine zalen nog wat, uh, wat gaan doen. En misschien uh, in de nabije toekomst uh, nog, uh, nog meer dan dat. Uh, dan zou ik uh, gewoon uh, gaan, uh, gaan kijken. Is het in het uh, Patronaat Café? Nee, in de uh, kleine zaal. Kijk, nog, dat is nog mooier ja, natuurlijk. Dus in de kleine zaal uh, gaan... Uh, Ga je dan ook zo met, met een, op een barkruk in Wietje uh, spelen? Of, nee, nee, nee, nee, het is wel echt een band. Aangezien ik, ik moet 50 minuten vullen. doordat het uh, tevens mijn eindexamen is ook. En, uh, maar ik heb dus twee bandjes dan Eentje dan uh, zeg maar, om mijn eindexamen een beetje te paaien. Want ik ben natuurlijk gitarist eigenlijk op die opleiding. Dus dan ja. moet ik ook wel wat echt gitaristische, technische dingen doen. Ja. En dan, ja, daarna heb ik nog een bandje. Dan, uh, dat is best wel een grote band. Daar heb ik vier blazers. En uh, nog een drummer, en een bassist en een toetsenist. Ik ben nu al nieuwsgierig. Dus <laughs> ja. ik, wil gewoon, ik wil toch wel eens even weten van hoe dat uh, hoe het gaat. Het is geen late avondwerk, denk ik. Want het zal nee. ergens rond half negen wel beginnen. denk ja, Half negen tot een uurtje van half tien oh. jaar. Dus. Nee. <laughs> ja, nee, dan is het ik niet, voor deze. Ja, jij niet, maar ik wel. Dus uh, goed, helemaal goed. Uh, ik zou zeggen, uh, welke ga je spelen, Tony? Ik uh, nou, slecht te twijfelen. Ik denk dat uh, Don't Be Afraid wel een uh, mooi is om iets te doen. lijkt me een goed plan. Laat maar horen. Even een klein beetje tunen. Een beetje fine tunen. Doen die jongens altijd, hè. Uh, ik denk dat die. Uh, ben je zover uh, grote vriend, of niet? Wat zeg je? Ben je zover grote vriend? Ik ben Je bent zover. Komt, ja. Hier is die. Uh, see. Waiting for what it should be. She could go and fly away. But I hope, I hope she'd rather stay. Het was natuurlijk ook weer een eigen nummer. Van de EP. Ja, inderdaad. Nou, dus mensen, uh, je kan nu al intekenen op die EP. Ik zou zeggen, gewoon doen. Dus uh, wat dat er gaat. We spreken hier straks na negen uur uh, nog uh, met uh, twee nummers. Dus uh, wat dat er gaat. Gaan we gewoon uh, nog uh, ons opmaken voor nog meer Tony Sprok. Uh, nu Love in Blue van Luc Nijman. Ook geweest hier samen met Rai Setoshi.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 Shadow on the Moon Love has no shadow on the meek Love has no shadow on the poor Love has no shadow on the wealthy Love has no shadow behind Luc Nijman samen, nou ja, niet samen, maar hij was hier destijds samen met uh, Rai Toshi, <coughs> Die van de week, dat was ook wel heel erg leuk voor de mensen die uh, Rai Setoshi volgen op Facebook. Die vroeg zich ineens af, wat doet daar zo'n opgezette vrouw uh, voor de deur? Dat heeft uh, te maken met iemand die Sarah is uh, geworden. Uh, dat uh, was uh, nog een beetje uh, nieuw uh, in uh, Nederland als je uit een andere werelddeel uh, komt. Tot aan het nieuws van 9 uur is Andy nog, nog even met City Love. En straks gaan we natuurlijk gewoon nog verder. En dan hebben we natuurlijk ook hele leuke muziek nog voor je klaarstaan.